ben Nix met het NOS-journaal. Boosheid over bekeuringen was mogelijk het motief... voor een explosie bij het huis van een wijkagent in Best. Dat zegt de politie. Die ontploffing was ruim twee jaar geleden en richtte veel schade aan. Er zijn afgelopen week twee verdachten opgepakt. Eén van hen wilde mogelijk wraak nemen voor boetes die zijn zoon had gekregen. Het kabinet gaat mogelijk excuses maken aan Nederlandse slachtoffers... van de Japanse bezetting in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië, meldt er zijn gesprekken aan de gang tussen nabestaanden en het kabinet. Die volgen op een rechtszaak die de Stichting Japanse Ereschulden aanspande tegen de Nederlandse staat. De stichting eiste daarbij financiële compensatie voor de slachtoffers van de Japanse bezetting. Die vinden dat ze onvoldoende erkenning kregen voor het leed dat hen is aangedaan. De hevige regenval veroorzaakt op een aantal plekken wateroverlast. Inwoners van Leerdam en Geldermalse zijn gewaarschuwd voor overstromingen door de hoge waterstand van de Lingen. Ook in andere rivieren staat het water hoog. De Amerikaanse artiest John Fogerty heeft de muziekrechten van Creedence Clearwater Revival in handen gekregen. De voormalige zanger van de band sloot in de jaren 60 een wurgcontract met een muziekproducer, waardoor hij nauwelijks geld verdiende aan iconische nummers als Bad Moon Rising en Have You Ever Seen the Rain. Hoeveel Fogerty betaalde voor de rechten is niet bekend. Dat hij de rechter koopt gaat in tegen de trend. De afgelopen jaren verkochten artiesten als Justin Bieber, Bruce Springsteen, Sting en Bob Dylan... juist voor honderden miljoenen de rechten op hun muziek. Het weer, de hele dag regen. Op sommige plaatsen kan 10 tot 20 mm vallen. Het wordt ongeveer 10 graden. Zet een krachtige wind, aan zee soms hard of stormachtig. Vanavond opklaringen. Morgen waait het opnieuw stevig en komt het tot enkele buien bij 7 graden. Dit was het Journal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat de a 1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Muiden is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM, met nu Oud-Zandvoort. We gaan naar het en pa, die zet de vuur verkeerd. Zandvoort, aan de zee. aan de zandvoort, aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje, en met zusje, oom mijn piet. Tante Griep en de hele familie, is dus we gaan Mama zegt dat er man een oude zij, ze slimmer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plast het deelt, bevreesd is weer je vader opgehoord. Maar potro roept ze gil, de zee zit in mijn ogen. we gaan zand. Goedemiddag, welkom bij het programma ZFM Oud-Zandvoort. Mijn naam is Cor Draaier en aan de andere kant van de microfoon daar zit Rob Petersen. Rob Petersen. Van harte welkom en we gaan vandaag een interview doen. En jij mag zeggen met wie? Ja, Cor, uh, zeker ook namens mij zeer goedemorgen. Hartelijk welkom uh, op TFM. Uit Zandvoort, we gaan vandaag praten met Paul Eldering. Paul Eldering in het kader eigenlijk van de artikelen... die een tijdje geleden al in de krant stonden... Uh, al een halve eeuw vinger aan de pols. Nou, we gaan met uh, Paul Eldering praten. Paul, uh, ja, Zandvoort, er heel veel mensen kennen je. Welkom in ons programma natuurlijk. Dankjewel. Uit Zandvoort, uh, ja, proberen we altijd terug te blikken naar mensen in Zandvoort en uh, zaken in Zandvoort die spelen. Uh, Paul, eerst even uh, iets over jezelf. Hoe oud ben je en ja. waar kom je eigenlijk vandaan? Ik kom uh, zelf uit, de Zandvoort, uh, uit Haarlem vandaan, geboren Haarlemmer, maar wel gewoond in de, achter de kaantjelijke kwartier. Dus het was voor ons uh, vrij makkelijk om door de duinen naar het circuit te lopen. Sinds 1965 ben ik uh, getrouwd, ook met de Haarlemse vrouw, dus... We hebben er al 47 jaar op zitten. Twee heerlijke dochters. En mijn grote, een van mijn grote hobby's is het circuit. Mijn leeftijd is op het moment 74, mijn maandjes is 75. En ik hoop toch wel uh, nog een 25 jaar op het circuit door te kunnen brengen. Nou, laten we dat hopen in ieder geval voor het circuit en voor jezelf. Mm. Even naar jou terug. Sinds wanneer woon je in Zandvoort? Want Zandvoort ik we woon in Zandvoort in 1972. 1972? 72. Ja. En eigenlijk, uh, kon, wat, wat, wat heb je gedaan in je leven? Aan, eh, nou, we je hebben het, uh, leven? In, in hoofdzaak natuurlijk, we hebben een, ik heb zelf natuurlijk een hele moeilijke periode in de, in de oorlog gehad. Ik was uh, acht jaar, toen ging ik voor het eerst naar de eerste klas en dat was in januari 1946... dat uh, heeft toch een behoorlijke impact op je verdere loop gekregen... waardoor je studie in de problemen kwam. En ik ben vrij vroeg meteen dienst ingegaan... te kijken of dat wat hielp dat ik daarna nog door kon studeren. Ik heb wel verschillende scholen doorlopen... onder meer ook de textielscholen... zodat ik met uh, mijn eigen vrouw, met joker. Uh, helemaal in de textiel beland ben. Mijn drijfveer, een van mijn grote drijfveren om op een circuit door te gaan, is eigenlijk geweest het feit dat ik uh, dat Joke in Haarlem een atelier had van 55 lieve meiden. En ik wou dat wel eens een keer ontvluchten om in een mannengemeenschap te komen met een beetje geluid. Dat kan ik wel me Die meiden maakten wel geluid genoeg, denk ik. Ja, die trouwens. maakten op een andere manier geluid. Ja. Uh, want als ik per ongeluk naar één te veel keek, dan had ik meteen het hele atelier achter. Ja, dat is het natuurlijk. Wel. Ja. natuurlijk. Hey, maar dat is uh, dus heel veel textielwerkzaamheden eigenlijk. Ja. Dat is jouw business geweest. Ja. Vanaf uh. 72 in, in Zandvoort. Waar kennen we hier nog meer van in Zandvoort, behalve dan van het circuit waar we straks over gaan praten? Nou ja, kijk, wat we, natuurlijk, we hadden een groot handel in textiel, dus we, we hadden geen winkelbedrijf of iets dergelijks. Maar we hadden natuurlijk wel een hele uh, grote voorraad met stoffen en dergelijke. We zaten ook op het CorelDex terrein in de Curie staat hebben we gezeten met de Hallen. We maakten die, die, die, die, die productie helemaal voor de, voor de CNA Witteveen, uh, noem ze allemaal, Pek en Kloppenburg, noem ze allemaal maar op. Daardoor kwamen wij ook in het hele verenigingsleven met carnaval terecht, met, met zangverenigingen, met scholen en dergelijke. En ze konden bij ons ook altijd terecht voor een lapje stof. Dat was eigenlijk waardoor ze ons eigenlijk allemaal kennen. Ja, dus uh, Joke en jij zijn wel een bekende gezichten, zolang ze iemand is antwoord Ja, ze ja. kunnen me. Zo, zo, wij twee kennen elkaar uh, heel erg goed is antwoord hoor. Ja, ja daar kan meenemen, ik eens ja. mee. Je hebt twee dochters. Ja. ja, twee dochters. De ene ken ik uh, redelijk goed. Maar die andere teles hebben. Die wel die twee. je kunt de, de jongens of de ouders. Nee, de valop natuurlijk. Ja, <laughs> ja ik heb een, de ene dochter is uh, artsassistent, Danielle ja. Die werkt dan natuurlijk op de en Een andere dochter, die zit op de uh, Mariaschool. En heeft daar de, de kleuteropleiding helemaal met die kinderen. Okay. Dat verzorgt ze helemaal. En ze zitten alle twee ook in kerkenonderneming helemaal. Dat is ook ja. heel fijn. Nou, dat is mooi ja. allemaal. Ja. Dat ja. Uh, gaat hartstikke goed. We gaan even een stukje muziek draaien. dan gaan ja. we terug naar, uh, naar jou. En met name het uh, gedeelte over het circuit. Ja, dankjewel. Thank <laughs> you. maar natuurlijk met uh, de violen. En uh, ja, hij werd wereldberoemd door de typewriter uh, voor de ouderen onder ons uh, zeker te herkennen. Een ratelende schrijfmachine. ratelende Paul Eldering tegenover mij. Wij gaan verder uh, met praten over jou, want jij bent ja, onze ja. gast. Fijn dat je er bent. Uh, Paul, uh, we hebben het straks al heel even uh, ja, benadrukt. Uh, heel veel mensen kennen je ook vanuit het circuit. Ooit in 1962 uh, voor het eerst uh, ja, onder het hek doorgekomen. Gekropen eigenlijk en uh, je gemeld op uh, de Kronen Asfaltweg, zoals we dat zo mooi in noemen. Ja, nou, uh, wel onder het hek doorgekropen, maar door een politieagent naar de witser gebracht... aangezien ik door de duinen illegaal naar binnen was gekomen. Ja, dat mag niet. Zeker ook nee. in die tijd niet. Nee. <laughs> Waardoor ik uh, door de uh, huidige directeur van toen van de circuit, oude oma Jaap Zwart, in mijn kraag gezet en zegt, uh, ga jij maar even helpen met het opstellen van de auto's? Dan doe je tenminste wat en dan hoef ik daar niet voor te betalen. Ja, ja, dat is wel een goede. Ja, Jaap Zwart was een hele praktische man. Uh, ja. De oude zandvoorters onder ons kennen hem ongetwijfeld nog wel. ja ja, ja, ja. een wedstrijdleider met al duren, zeg maar. En ja, ja. Deze Jaap Zwart uh, heeft jou dus in je kraag gegrepen en uh, aan het werk gezet. Ja, de, zeg maar. ja, ja, ja, ja, ja, ja. want we, we kijken altijd door, door, op de duintoppen waar de agenten stonden. Maar ja, het was net voor een Grand Prix, dus er stond dubbele bewaking. En die hadden we niet in de gaten, dus zodoende daar. Ja, nou, er zijn heel wat antwoorden dus wel eens uh, ja. gegrepen door de politie, of dus, hè, de politie, ja. wie er nou. Ja. ja, goed, maar toen, uh, toen liep je daar rond. Ik kreeg wat klussen te ja, doen. Uh, en eigenlijk ja. door toedoen van, uh, van, uh, van Joker, uh, die had een broer Hans, Hans Hoes. Een meisjesnaam is ook een Hoes. Maar die werkte bij Fred van der Vlucht in Wereld op Wiedel. En dat werd gewoon op de televisie toen uitgezonden, die programma's. Dat was toch wel interessant. En door hem ben ik eigenlijk een beetje bij die technische commissie gekomen, want die deed hij toen ook met een jonge jaap En daar zijn we eigenlijk met z'n drieën zijn we gestart om eigenlijk een beetje officieel het technische gebeuren. ...te begeleiden. Nou, je kreeg dus een soort keuring van de raceauto's in die tijd. Dan ja. praat je over de jaren zestig. Ja. Wat, wat voor dingen controleerden jullie? Toen ja, eigenlijk? natuurlijk zoveel mogelijk op die veiligheid. Hmm. En als er, als er bepaalde dingen gebeurd waren... Ja, ...dan maakten we daar aantekeningen van. En er ging een brief naar, de, naar het bestuur toe. En dan werd dat verder besproken. In die en, tijd, en, hè? voor alle ja, duidelijkheid. Dan praat ik over gordels en rolkooien... En, ...en helmen, noem alles maar op. In en... die tijd was stelde dat nog niet zo heel veel voor, denk ik. In nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En daar zijn ook de meeste ongelukken mee gebeurd, doordat de veiligheid overboord werd gegooid. Je hebt het net over rolkooien. Ik weet wel goed, in 1957 het ongeluk van dokter Gerlach. Ja. Dat was dus ja. een Porsche ja. met ja. Ja, een open Porsche. Ja. Ja. Wat, wat wij tegenwoordig een rolkooi noemen, dat, dat was het toen nog niet. Nee, en hij had, had wel een helm op, maar ja, dat was een, er zijn die potjes die hij had. Uh -huh. dat, meer had hij niet. Nee, nou, als de auto dan omslaat dan ja, ja, daarom, het dat is, Ja, dan is het echt gebeurd. Hij is gewoon in de Gerlach, is hij eruit gevlogen. Ja. Vandaar die bocht ook de Gerlach heet. Maar kun je nog herinneren wanneer die, die rolkooien, zeg maar, die bescherming, boven ja, de rijden zitten? dat is eigenlijk het me uh, gebeurd uh, toch wel eind jaren 60. Begin 70. Toen zijn we echt... en later zijn we overgegaan op het certificeren van de rolkooien... en de gordels en de kuip, noem alles maar op. En de verbeteringen natuurlijk van de helmen, dat is enorm geworden. Dat is, ja, dat ja die, die helmen zijn natuurlijk wel wat anders. Als je kijkt naar ja. foto's in de jaren zestig... Ja. zelfs van Formule 1 coureurs. dan hebben ze iets ja, op waar, een, waar een je pet, nu niet eens... Uh, pet een, mag. Nee. Ja, een pet en een bril. Ja. Ja. Verder hadden ze het niet. Ja. Ja, dat ja, dat is, is best wel gevaarlijk. Ja, ja. ja, ik wil niet zeggen dat wij dat hier natuurlijk ontwikkeld hebben... maar een heleboel dingen zijn hier wel vandaan gekomen... en is deel, uh, verder doorgevoerd in Europa zelfs. Ja. Heeft dat ook te maken met de invloed van Hans destijds de ja. directeur van het circuit? Ook, ja, ja. Hans, uh, oude Hans uh, Hugenholz, die is ook een van de grote promotors geweest. En van de laatste veiligheid op het circuit blijf ik zeggen dat uh, Hans Ernst een van de grote promotors is geweest. Mede dankzij omdat hij zelf ook gereisd heeft. Dus hij kende de gevaren op het circuit. En dat is, uh, dat is toch wel heel belangrijk geweest. Uh, we hebben vangreulen die verhoogd zijn. Natuurlijk gebeuren er ongelukken. Maar ik ben een absolute tegenstander van. Doden in de sport. Want dan noem ik het geen sport meer. En om dat te voorkomen. ja, probeer je zoveel mogelijk de veiligheid in te bouwen. Nou, over die ontwikkeling van die veiligheid gaan we zo direct nog even verder ja. praten. Ja. Met name ook de rol van Zandvoort hierin. waar we veel over te kunnen vertellen. We gaan ja. kijken even naar kort en dan draai je een stukje muziek.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 Birds are singing in the sky Now that the spring is in the air Pretty girls are everywhere Think of me and I'll be there We had joy, we had fun We had seasons in the sun But the hills that we climb Were just seasons out of time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 the spring is in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone, we had joy. My little one You gave me love and helped me find the sun Every time that I was down You would always come around And get my feet back on the ground Goodbye Michelle, it's hard to die zijn weer terug bij uh, Oud-Zandvoort. Dat was Teddy Jacks met Seasons in the Sun. Als we naar buiten kijken hebben we in ieder geval een mooi zonnetje in Zandvoort. Vanuit onze studio van CFM waar we nog steeds praten met Paul Eldering. Paul, uh, we hebben het uh, al eerder gezegd. Uh, de autosport is ja, een belangrijke rode draad door jouw leven heen. Maar dan vooral de veiligheidskeuring. We hebben het gehad over de jaren zestig. Waarin je zegt van ja, toen langzamerhand kwam er een beetje lijn in en een beetje ontwikkeling in de veiligheid voor een coureur. Want voor het publiek was het wel altijd redelijk veilig op Zandwoord. maar wat betreft coureurs, ja, daar kon nog heel wat aan verbeterd worden. Dat klopt, klopt exact. Als je rekent in die jaren voor, laat ik zeggen, voor 1970, de helmen was een probleem, daar zaten geen gordels genoeg in, rolkooien ontbraken, noem alles maar op. En dat hebben we wel allemaal weten te verbeteren. De rolkooien, ja, als er een goede zware crisis is... dan gebeurde er wel eens hè, dat de rolkooien een, een, een, een, ook niet meer helemaal de vorm conform was. Waardoor we dus gewoon uh, verplicht waren om die dingen allemaal een certificaat te geven. Dus zo gauw er een, een zware crisis was geweest, dan controleerden we die, die rolkooien. En als die goed was, ging die certificaatnummer er gewoon uit. Waardoor dus gewoon bij een volgende race, of een nieuwe kooi, of erheen niet. Ja precies, want in het begin van de jaren zestig was het, uh, je kwam naar het circuit met een auto, je plakte er een nummer op en je zette ja. iets en je, van en je, op rijden. En, uh, je ja. mocht rijden. Ja, en je moest ja. rijden en er werd gewoon met de hand geklokt en zoek het maar uit. Ja, en dan en dan dan werd op die banen werd uh, dermate uh, vaak uh, burenruzies, zoals we het noemen, uitgevochten. Maar dat, uh, dat is allemaal verbeterd. Dat is, uh, ja. en, en het heb, Europees, blijf ik zeggen, is dat steeds verder gegaan. Over de hele wereld is die veiligheid toch ingebouwd. We ja. hebben het over rolkooien. Leg dat even uit wat nou precies een rolkooi is en hoe je dat in een auto hebt. Dan is dat voor de luisteraars ook een beetje helder. ja Een rolkooi is, nou ja, het woord zegt het eigenlijk al, een kooi waarin je rollen. Kan. En uh, dat is uh, dermate geconstrueerd. Er zijn speciale bouwers voor. Voor elk type wagen dan heb je je eigen rolkooi. En die is dermate uh, veilig dat je eigenlijk er ongeschonden kan uitstappen. Mits je uh, bij wijze van spreken een, een, een arm of iets dergelijks uh, buiten boord hebt. Uh, buiten de ramen hebt. Dan kan er natuurlijk van allerlei letsel ontstaan. Wat onder meer ook gebeurd is in Assen. Een x-aantal jaar geleden, waardoor er nu met alle gesloten wagens verplicht is een, een net, een armnet aan de zijkant van de ramen, waardoor je een loszittende arm in dit geval niet naar buiten kan komen. Nou, dat wordt streng gecontroleerd, die rolkooien. Dat voorkomt eigenlijk dat je dak of je constructie, je carrosserie, in elkaar deukt. Je zit eigenlijk in een soort veiligheidsvel. Je ziet gewoon, hier... want je ziet af en toe hele zware crashes. En dan zie je allerlei onderdelen van die hele auto uh, rondvliegen. Maar de man blijft gewoon nog in zijn kooitjes zitten. Ja, het beste en, en... voorbeeld, denk ik, is ergens met de DTM in 2004 ja, ja, ja, ja. of 5. Met Pieter Dumbrecht, die bij ja. het bos uit naar buiten kwam. De banden invloog, waarbij echt alles van de auto afvloog. Wat er er niets meer aan zat, alleen dat, die, die rolkooi was er nog. En Pieter zat er netjes in. Ja, ja nou, dat ja. is de veiligheid die daar in die rolkooi Maar als zo'n rolkooi toch een beschadiging opgelopen heeft, dat, dat kan gebeuren. We kun je dat even... zien dan? Ja. Zo ja, ja, ja, ja. ja. We Onder meer een, een paar jaar geleden ook een van die jonge jongens. En ook gewoon met een Clio'tje. Ja, nee, Suzuki. Ook van achter iemand erin gevlogen. En die, die rolkooi is gewoon geknakt. Toevallig dat ik... Nou ja, toevallig. Ik was over een circuit en ik heb gezien dat dat gebeurd is. Want dat was in een, in een vrije training op een dag. Er zat een, een, een, een hoek in. Waardoor het eigenlijk dat ding gewoon compleet afgekeurd is. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft hem weer recht getrokken. Ja, maar dat is wel de, de, dan is de, de, de, de veiligheid uit, eruit. De veiligheid de is er uit. helemaal uit. Ja. Nou, die heeft een dermate zware boete gekregen. Dat, die doet dat nooit meer. Ja, precies. Dan laten ja. jullie zeggen, ja. jullie houden ook een soort logboek bij van ja, de raceauto. Ja ja ja, ja, ja, ja. En gewoon als er wat gebeurt, dan, er, dan noteren we dat gewoon meteen. Ja. En het gaat tegenwoordig aan Met die computers is het allemaal een wasseneus geworden. Want ze, ze zetten het op een usb is En het is... Uh, we in de ogen. Ja, dat is allemaal makkelijk. Ja, we, zijn, we zijn beland even naar de jaren 70. Zandvoort was een wereldberoemd circuit. Ja. Nog steeds. Maar toen was het echt de hoogtijdagen van Zandvoort. Ja. Toch ging het met de veiligheid steeds minder. We hadden natuurlijk beveiliging met, met hekken en met ja. mensen eromheen. Ja. En dan krijgen we in 1970 en 1973 twee zware crashes. Uitgerekend tijdens de Formule 1, de Grand Prix ja. van, van Zandvoort. Hè, de, het hoogtepunt van het hele seizoen. Ja. Uh, je hebt dat van nabij. Meegemaakt natuurlijk. Ja. Eerst ja. Hij van 1970, uh, Piers Currage, de Engelsman die van ongeluk is en in San uh, ja. Tommaso ja. ja. ja. bij uh, Tunnel Oosten, Oost. toch een van de snelste gedeelten van ja. het circuit. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, daar ben je ook bij geweest? Ja, daar ben ik als zodanig als veiligheid, vooral qua uh, de brandweervoorschriften, maar het is toen ook overal verboden om met magnesium uh, te reizen. Nou die auto die was geconstrueerd deels uit magnesium. Ja, deels uit magnesium, waarop hij tegen eigenlijk tegen de boven tunnel, oost, tegen die duinen aan gekletterd is. En we he, ze hebben hem toen gewoon ondergegraven in het zand. En we hebben hem dinsdag of woensdagochtend pas eruit kunnen halen. Ja, toen warmlof, was het zand nog uh, zo heet dat je er eigenlijk bijna niet op uh, kon uh, lopen. Voor alle duidelijkheid, magnesium is helemaal brand. Brandt het ook onder water? Maar je ziet het niet. Ja, je ja. Ziet het niet. Je kan in principe alleen maar met wat water geblust worden. Maar ja. dat, dan gaat het nog heel moeilijk. Ja. Ja, het is wel heel, heel ingewikkeld. Is dat, ja, he? het is een heel ingewikkeld uh, procedé. Nou ja, en dan ga je natuurlijk nog verder. Dan ga je naar de Roger Williams. Die in 1973 verongelukte. Nou, dat, dat beeld kennen we allemaal. Dat, dat, dat weet iedereen hoe dat ja. allemaal in elkaar is geweest. Een brandweerman die niet over mocht steken. En noem alles maar op. Uh, dat waren onze veiligheidsvoorschriften. Want je gaat tijdens een race de baan niet oversteken. Ja. En dan kunnen een coureur, of een, een, een, in dit geval de... de uh, uh, hoe heet het? Uh, Peers Nee, eh... Uh, Tom Prys. Die stak toen over. Het was zijn beste vriend. En die heeft die blussen gepakt. Ik heb toen toevalligwijze moesten we naar de panoramabocht met elkaar. En toen heb ik daar onderin die toegangsweg. Richting Tunnel Oost. Toen hoorde ik en toen zag ik ineens vuur en rook. Toen ben ik een tuintje naar boven gelopen. En toen heb ik het op nog geen twee meter afstand gezien. Maar het is dramatisch hoe dat geweest is. Net zo goed als dat ik absoluut blijf beweren... dat een Roger Williamson al dood was... voordat de wagen in brand vloog. Want hij is in Tunloost tegen de vangrail aan de linkerkant tegen de vangrail gekledderd. En toen is hij omgeslagen en toen is hij met zijn hoofd... want die rolkooi, de rolbaars waren helemaal niet zo hoog in die tijd. Die is toen over het asfalt heen gegaan. Naar de overkant. En daar is hij in brand gevlogen. Dus ja. Wat is mijn verhaal en wat is een ander verhaal? Net ja, te... precies. Is... Ja, ik heb het ook gezien. Uh, ik denk ook dat dat alles te maken heeft met het feit dat ruim 230 liter benzine ja. in zat. Ja. In, in tanks die gevaarlijk waren. Jeroen en, en, en, en je noemde trouwens net uh, uh, Tom Price. Dat was het ongeluk in Zuid-Afrika. Ja, uh, dat, uh, daar is een duidelijke ja. voorbeeld van geweest. Daar is die brandweerman wel over gestoken. Waarop Tom Price die brandblusser in zijn gezicht heeft gekregen. Ja. En, die, en die brandweerman... Ook overleden is doordat zijn benen weggeslagen werden. Ja, ja dat, dat zijn allemaal van die dingen. Dat... Maar we hadden in die tijd echt beperkingen in onze veiligheidsverzekeringen. Ja, nou, en vanaf je... dat moment met Roger Williamson in 1973 zijn we begonnen met, met, met, met uh, BMW's. Hm. Ja, daar komen we zo nog even op. David Purley was de man die hem probeerde te redden. Hij heeft ja. daar ook een OBI in Engeland voor gekregen. Ja. Ja. En, ja. ja, een aantal jaren later volgde ook volg ik volg ik David Purley. Het is tijd voor even wat muziek. Vrolijke muziek, graag van, uh, van Cor. Stukje muziek hier in Oud-Zandvoort. Andrew Powell en and de Philharmonica Orchestra, zoals het zo mooi heet. Lucifer en Mama Gamma. En dat is allemaal muziek van Alan Parsons. Mooi, mooi stukje ja, opzwepende muziek. Opzweepende muziek uh, wij zitten terug in de studio bij uh, Paul Eldering. En we praten met hem uh, inmiddels over de jaren zeventig en de veiligheid uh, op het circuit in Zandvoort. Je vertelde net ook al de twee ongelukken die er zijn geweest. Met, met, met, met vuur, met dodelijke afloop. Daarna eh, is er heel erg gewerkt aan, aan veiligheid. Ja. De komst van de, de beroemde oranje BMW's met ja. veiligheidsvoorzieningen. Vertel daar eens wat over. Ja, dat is toen eh, ter beschikking gesteld door, door BMW Nederland. Ja. Eh, daar hebben we toen zes wagens van gekregen. Daar hebben we ongelooflijk veel plezier. Er zijn brandblussers in geplaatst. Eh, daarnaast... Uh, is van het circuit uitgekomen... dat we ook baanposten gingen kregen. We, we kregen de vlagprocedé. Uh, en dat heeft tot een dermate veiligheid gezorgd... dat er bijna niks meer ernstigs gebeurt... qua brand ook niet. Ja. En dat is in hoofdzaak ook wel te danken aan de, aan de OK-jongens. OK die voor die hele veiligheid. Er is een hele organisatie opgezet. En dat is, uh, dat is perfect gegaan. Ja, de, de, de OK, de officials club automobielsporten ja, official die eigenlijk zorg voor de ik marshals. Ik durf ongeluk al niet we, uh, zeker te zeggen wie daar de oprichter van is. Maar ik weet wel dat een Wim Govers daar een van de hoofdpersonen geweest is. Dat was in de jaren 70. Van dat de, is in de jaren de, na de zware ongelukken. Is dat ja. helemaal in het leven. Maar de OK is officieel opgericht in 1962. En die hebben altijd gezorgd voor. De, de marshals rondom ja, de baan, he, de ja. baanposten ja, ja en ja. dan uh, ja, die, die, die bij een meest natuurlijk daar, ja, er, zijn er werd heel weinig uh, gezorgd voor uh, vlagincidenten uh, vlag uh, uh, laat ik zeggen de, de, de, de over Oliflaggen, de, de, de rode vlaggen, de groene vlaggen, de gele vlaggen. Daar is toen wel mee gewerkt, maar heel weinig, beperkte mate. Ja, er is een hele procedure gekomen eigenlijk rondom die veiligheidsvoorschriften, mm. ook als die BMW's de baan opgingen. Ja, ja. Ik, ik weet dat er een, een flink aantal, ik denk een man of zestien, toen ook in training zijn geweest hè, als, als, als, als rescue mensen. Eh, bij het vliegveld in Schaarsberg in uh, ja. het was van land, om echt met vuur te oefenen ook, hè? Ja, maar dat is ook op het circuit gebeurd. Ook op het circuit Ja, circuit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, gewoon op het, uh, de, uh, laat ik zeggen, het huidige Heinekenpaddok. Ja. Uh, dus uh, daar werd echt geoefend, volop. Ja. ja, en het is eigenlijk hetzelfde zoals het overal is, hè, als het schaap verdronken is. Dan, uh, ja, ja, maar dan... ja, kijk, van alles leer je. Dat is, ja. dat is gewoon een punt wat zeker is. En dat is natuurlijk met die veiligheid ook geweest. Je kan, je kan niet iets inbouwen als je niet weet wat de oorzaak daarvan is. En zolang we die oorzaak niet weten, dan kan je ook nog niks ondernemen. En dat is nu hetzelfde. Uh, als, je, als je kijkt, de veiligheid uh, blijkt nu dus achteraf met een handelsysteem dat dat zelfs het systeem niet helemaal 100% werkt. Het kan zelfs negatieve gevolgen hebben, maar... Wie ben ik om daarover te bepalen dat dat niet meer mag? Ja, daar komen we straks nog even op, op het handelsysteem. Ja. Dat is inderdaad een uh, laatste ontwikkeling van de laatste... Tien ja. jaar, zeg maar. Ja. Ja. Uh, het circuit in Zandvoort ging natuurlijk een, uh, nou, een goede toekomst tegemoet na 1973. Er werd veel gewerkt aan de veiligheid. De vanghekken verdwenen en de vangrails kwamen voor in de plaats. Dat had als ja. voor- en nadelen. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, ja, tot 1985 hebben we een Grand Prix gehad. Ja. Ik heb foto's gezien waarin jij uh, als een soort bandencontroleur staat bij de <lacht> ja. Grand Prix Formule 1. Een ja, nou, van de laatste nou, dat wedstrijden. We je we, we nog alles. <lacht> We mochten erin zitten en dergelijke. En, uh, het was zelfs zo met bepaalde jongens die in die tijd reden. En het was slecht weer. En dan was ik uh, een Formule 1 wedstrijd. Ja, dan, uh, met dat voorprogramma dan was het zelfs helemaal onge onge niet ongebruikelijk. Om te zeggen, nou mag ik bij jou even bij uh, komen in de box Want ik hoor je kledder nat. En dan stonden ze daar met een, uh, een Alfaatje of een of <laughs> Stonden ze in de boxen bij, uh, bij de Formule 1. Maar uh, nou, dat zijn situaties dat kun je nou... Onmogelijk meer voelen. Ja, in de jaren 50, en de jaren 60 reden de Formule 1-autos nog gewoon door ons antwoord heen. Ja, ja, naar de garage ja, ja, bij ja, ja, Davids, onder andere. Ja, ja, ja, ja, ja. In de jaren 70 uh, kon je nog echt bijna erin zitten, als je niet uitkijkt, maar ja, dat is allemaal over. Ik heb die, die, die, ja, natuurlijk. Ik heb die foto's dat we in die, die, die, die Romney-loods. Kijk, een van, de, een van de punten waar ik me eigen zelf volledig heb ingezet, is het feit dat die jongens van de Technische Commissie, bij stonden. In de boksen, in de oude boksen, de houten boksen, stonden we nog te keuren. We gingen, de voorkeuringen deden we bij Strijder in Zandvoort. En de, en de, en de na, nakeuringen, eventueel, en al die toestanden deden we bij Verstegen in het centrum, de oude peugeot garage. Nou, we hebben toen gewerkt aan een, aan een, aan een onderkomen op het binnenterrein. In de hoek bij, bij de, aan de binnenkant van de bouw van de Gerlag. Nou, dat hebben we het oude pitsgebouw, oude pitstoren, de, de Westradtoren die hebben we gebruikt. En dat is, dat is we hebben een Rondiloods gebouwd waar een brug in kwam. Dus we konden de onderkant van de auto ook eens een keer gaan bekijken. Ja, en dat zijn allemaal toch wel behoorlijke ontwikkelingen geweest. Ja, dan plaats je over de jaren 70 begin jaren 80. hè? Ja, ja, ja dat, is, dat is echt in, dus, zeg maar in jaren... 75, ja, ja, 75. Toch is het wel een mooie ontwikkeling dat de twee ja. grote garages in goed betrokken werden bij de voor- en de nakeuring. Ja, alleen we kregen problemen natuurlijk met de politie. Ja. Want ja, we reden vanaf strijden reden ze met wagens over de weg zonder kenteken of iets. Ja, dat, dat, dat, gaat, dat kon <lacht> zelfs in die tijd niet meer. Nou, nee, nee, dat, nee. dat werd niet geaccepteerd, dus dat hebben we maar uh, afgeschaft. Nou, maar, maar, ja, maar toen stonden we achter in de boksen. Uit de personenwagen stikkertjes uit te delen. In de de de de Toen het Marcel Albersstraatje heette het. Ja, kun je gaan. Ja. We komen zo richting de jaren 90. We gaan even terug naar de, de muziek daar Mooi tijdsbeeld 1989 was dit. Barbarella. De we cheer you up in the pin-up club. Een programma van Veronica. Wat de grootste stiekem kijkdichtheid had in Nederland zo'n beetje. Maar leuk om deze muziek die je nooit meer hoort toch weer even ertussen te hebben. Paul, 1989 was deze muziek. We zitten ook een beetje in ons gesprek rond die tijd. En de ontwikkelingen, ja. De Grand Prix van Zandvoort, Formule 1 die we verloren. En waardoor de Autosport en een andere vaarwater terecht kwam. We hebben zelfs de situatie gekregen dat het circuit werd ingekort. En we ja. kregen een nieuwe man aan het sturen van het circuit, Hans Ernst. Ja, ja dat, ik blijf zeggen dat het een man is die... De, de, uh, hij heeft zelf uh, Sports 2000 gereden onder meer. Het was een kundig iemand, ook qua rijden... Ik moet eerlijk toegeven, zijn wagen, als we hem keurden, was eigenlijk altijd perfect in orde. Ook de persoon in kwestie, de kleding, was altijd correct. Dat heeft toe, toch wel toe bijgedragen dat toen hij het circuit overnam, dat hij zegt, ik wil wat terug, ik wil wat terug doen in, in, voor het circuit. En toen is hij ook daar directeur van geworden en die heeft dermate veel veranderingen ten goede en ten gunste van zowel rijders als publiek teweeggebracht, dat ik heb daar absolute bewondering voor. Ja, het dus toen Hans aan het stuur kwam uh, van het circuit, was het, uh, ja, het werd verkort het circuit, ja. het was, uh, ja, het ging niet goed met de Autosport in Nederland het, nee. uh, het was een heel moeilijk moment en daar is hij natuurlijk wel uh, ingestapt. Ja, dat, dat klopt inderdaad ook. Maar even terugkomend op de nette aankondiging van de uh, Veronica pin-up club plaatje ja. uh, daar wil ik uh, toch wel aan toevoegen dat onder meer uh, in de tijd Veronica begonnen is met het achteruit rijden en daar was dermate, dat is op een dinsdag is dat begonnen. Het was aangekondigd. En ze hebben me toen s morgens om een uur of half elf, elf uur gebeld. Pauw, kom alsjeblieft naar het circuit, kom ons helpen. Ik denk dat er was op dat moment 42.000 man was door de kassa gelopen... om naar dat evenement te kijken. <lacht> met die gevolgen dat ze onderin de huurgehols... op de vangrail met de kinderwagens zaten te kijken naar het achteruitrijden. En de heren met de daffies... die reden achteruit net zo hard zo als, vooruit. als vooruit natuurlijk ja. ja, dus die kwamen... daar naar beneden gezeild. Slingerend en wel. Levensgevaarlijk. Ja. En we hebben toen die wedstrijden gestopt. Om maar even terug te komen op... Veronica Pinup ja. ja Ik weet wel op een gegeven moment... dit is echt wel een enorm succes geworden uiteindelijk. Ja. Want uh, uiteindelijk hebben we de programma's gekregen... van dat bos ja. met uh, onze vriend André van Duin... Uh, als, als groot gangmaker erin. Ja, ja, ja. En, ja, ja. Uh, ja, er zijn heel wat... Mooie mooie filmpjes op YouTube uh, ja. tegenwoordig terug te vinden... over uh, het achteruitrijden. Wat op een gegeven moment ook gestopt is. Ja. Uh, uh, want uh, het was toch wel behoorlijk gevaarlijk. Uh, ja. Maar ja, ik, het was wel heel spectaculair. Ja, ik heb het ook aangehaald. Ik wil het ook aanhalen. Zoals die World Records die we hadden... waar uh, in de tijd die, die, die Belg die alle door die buizen sprong... en, en ja, dat gewoon hadden, bij de, ja. de Tarzan zonder hoofd eruit kwam. Om dat soort dingen. He. En dan heb je ook nog het achteruitrijden. race hebben we gehad. ja. ja. De, daar is een circuit niet voor. Drukrazen, daar, daar leent het circuit zich niet voor. Nee, dat zijn allemaal je speciale... van die die mooi zijn, maar die ja. toch wel heel erg uh, gevaarlijk ja, kunnen zijn. Ja, ja. Ik uh, weet dat er nog een Stamfordse uh, ondernemer, een horecaondernemer, ondernemer Hans Bank, uh, meegedaan heeft met het achteruitrijden. En zijn enige doel was de auto op zijn kop te gooien, op het rechte ja. stuk. Ja. Want op de bodem van de auto stond Oasebar geschilderd. Dat had ik nooit ja. vergeten. Ja, ja. Het is hem ook gelukt, hij is ook op de tv gekomen. Ja, dus, ja. Nou ja, maar goed, dat soort dingen ja. allemaal. En dat, dan zeg ik dat, uh, daar ben je met de verkeerde veiligheid. Ja, dat is de verkeerde Ja, Maar terugkomend op Hans Ernst, het is een man die op het moment een beetje teruggetrokken is, maar hij heeft nog wel degelijk de, de touwtjes in handen. En ik moet zeggen, het, het blijft op het circuit op het moment absoluut een veilige sport. Nou, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Ja. Als je kijkt naar uh, de hedendaagse racerij, het, het, het, ja. het... natuurlijk autosport is gevaarlijk, blijft gevaarlijk. Ja. Maar als je, je allemaal houdt aan de regels en je ja. zorgt ervoor dat met name de veiligheidsvoorzieningen in de auto voor het publiek heel goed zijn, dan, ja. dan zie je dat het al heel, lang heel erg goed gaat. Eigenlijk. Ja, ja, nou ja, goed kijk, je ziet het over, over het hele geheel. Wij gaan met die keuringen zijn we ook zo ver dat we zeggen: wat tussen het stuur en de stoel zit, daar kunnen we niks aan doen. We kunnen alle veiligheid inbouwen in de auto's. Alles en nog wat. We, we, kan me niet schelen wat. Alles kunnen we inbouwen. Maar wat die man of vrouw in haar hoofd heeft... daar kan ik niks aan doen. En dat zie je gewoon in het dagelijkse verkeer ook. Heel simpel. Die auto's zijn tegenwoordig allemaal veilig. Maar als je ergens 50 moet rijden... en je gaat 80 of 90 rijden... dan ben je verkeerd bezig. En dat zijn gewoon de dingen dat ik zeg... Dat, dat moet niet kunnen. Maar de man tussen dat stuur. en of het nou een personenwagen of een raceauto is. dat doet hij nu zo. tussen dat stuur en die kuip. die is verantwoordelijk voor alles. Ja, en zeker ook de vrouw tegenwoordig. want er zijn flink ja. wat vrouwelijke gerust. Ja, ja, ja, uh, ja nee, dat nou ja, is trouwens kijk. ook heel leuk. Ook een nee. mooi, mooi nieuwtje om te melden is dat er een vrouwen-equipe. Uh, de 24 uur van Dubai gewonnen heeft. Uh, ja, ja. Een uurtje geleden gefinished. Waarbij ja. ze hun klas hebben gewonnen. met uh, gewoon vier vrouwen achter het stuur. Ja, nou. ja, gedurende die 24 uur. Best wel heel mooi. Ja. Uh, compliment waar vanaf deze kant. Ja, nou ja, maar goed, dat, dat zijn ook... Kijk, een bekend geval heb ik onder meer... heb ik even aangehaald, wil ik even aanhalen ook... onder meer een formule... voor uh, vrouwtje... Uh, misschien dat je dat kan, Linda Terrol. Nou, die heb ik een keer aangeschoten. En ik heb wel eens een vrouw met een rood hoofd gezien... maar zo erg nog nooit. Want ik vroeg de mag ik even je ondergoed bekijken? En, ja, dat is een gekke vraag natuurlijk. Ik snap precies vraag. waarom je dat gevraagd hebt. Ja, ja. ja, dus zij doet toch maar de, de opening van de, de, de sluiting van de overrol open. En laat het me zien. Ik zeg, lieve kind, je hebt nylon ondergoed. Wat denk je wat er gebeurt als het brand uitbreekt huh. Ja, nou, en ik zeg, het gaat in je huid zitten. Alleen al, het hoeft geen vuur te zijn, alleen dan de warmte. Ik zeg, het brandt je huid in. Ik zeg, je bent voor je leven ongelukkig. Nou, ja, ja, ja. We hebben niet voor niks brandvrije ondergoed, dat uh, even ter ja. verduidelijking. Uh, dat, ja. dat, dat bestaat meer ook. En dat is ook verplicht. Linda reist inmiddels niet meer. We wonen nog nee. wel hier in de buurt. Uh, ja, Zien we ja. nog wel vaak. Dus wel uh, ja, ja. wel mooi in dit soort anekdotes. Ja, uh... We gaan nog even een, een stukje muziek luisteren. Ik even naar Cor. En uh, ik ga zeggen... Uh, ja. starten, uh. The physics, laws of physics, laws of physics, and change the laws of physics, laws of physics, Jim. Oh, we come in peace shoot to kill, shoot to kill, shoot to kill. We come in peace shoot to kill, Scotty, beat me up. It's worse than that, he's dead, Jim. Dead, Jim. Dead, Jim. It's worse than that, he's dead, Jim. Dead, Jim. Dead, Well, it's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, Captain. De room, back to the maar Ja, en dat was de Firm met uh, Star Trekking uit uh, 1987, maar liefst. Een uh, nummer, wat ja, een maand eigenlijk op nummer 1 in Engeland heeft gestaan. En ongetwijfeld uh, hoeveel velen van u herkend zal worden. Ja, en Rob, er komt een nieuwe Star Trek film uit hè, in mei. Ja, gelukkig wel. Nieuwe, nieuwe Star Trek film. Vind ik hartstikke mooi. Ik ben een enorm Star Trek fan. Eigenlijk vanaf eind jaren zestig al. Ja. En uh, zie daar met heel veel belangstelling naar uit. Ja, ik ga er zeker heen. Ja, zeker weten. Amsterdam Arena. 3D en uh, met Sensorround. Geweldig allemaal. Goed, wij praten nog even... een laatste stukje alweer, want de tijd vliegt in dit programma... Ja. Oudzandvoort uh, met Paul Eldering. Paul, we, we zaten eigenlijk... Uh, nou, over alle nieuwe ontwikkelingen. We hebben het gehad over het handsysteem. Hè, dat speciale systeem rondom de, de helm van de coureur. Ja. Zegt daar nog eens iets over. Ja, het de handsysteem is gebaseerd op het feit... Dat, uh, dat de hoge snelheden gehaald worden in bochten... door de ligging van circuit, et cetera. En de g-krachten dermate impact hebben... Waardoor uh, er eigenlijk uh, een verkeerde kracht komt. Waardoor, uh, en dat vangen we op met dat systeem door hem vast te zetten, de nek eigenlijk vast te zetten, aan de helm zelf. Waardoor dus een, een, een dwarslesie vrijwel uitgesloten is. Mm -hmm. maar, het houdt wel in dat, dat als er bepaalde koprollen gemaakt worden... Of ieder, dan kan het wel eens negatief werken. Ja, het is in ieder geval een manier waardoor de, dat hoofd van de, van de mens... Dat, de voerder niet enorme slagen naar links en naar rechts gaat maken. Nee, daar komt nee, nee. Weer, nee. Ja. Ja, en, kijk, ik ben meer een, laat ik zeggen een voorstander om, om de kuipen aan te passen... met hogere vleugels. Hè. De, nou ja, aan de zijkant. Ja, <laughs> aan de zijkant. Hè, waardoor de, de, de, dat hoofd... maar dan kan je hem even goed nog wat, wat vastzetten... Hoor. Ja. Maar het systeem op zich is niet slecht. Maar de ontwikkelingen daarvan, ja, dat moeten we toch afwachten. Ook weer uit ervaring wat er mee gaat gebeuren. En dan lopen we allebei al heel lang mee op het circuit. En uh, we hebben natuurlijk de jaren zestig meegemaakt. Ja. En uh, we maken nu mee, heel enthousiast. En dan uh, heb je ineens zo'n evenement als de historische Grand Prix. Wat, uh, wat ja. vind je van zo'n evenement dan? Ik vind het een, een absolute pluspunt om te zien wat er toen mocht. En wat er nu niet meer mag. Ja, uh, Op jouw gebied. Ja, ja nou gewoon, in, de, in het totaal natuurlijk. Het is doodzonde geweest dat er, dat er maar een paar wagens waren, Formule 1. Want er zijn er te veel afgevallen. Je bedoelt de uh, jaren 80 Formule 1. Uh. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, de, ik, en een voorstander daar, dat vond ik wel weer het leuke, dat de boksen aan de achterkant open waren. De trailers waarin ze vervoerd werden, die waren naar achteren geplaatst waardoor het publiek allemaal kon bekijken hoe zo'n wagen in elkaar zat. En dat, dat, dat is prachtig mogelijk. Ja, dat is inderdaad een hele mooie ontwikkeling. Ja. We krijgen dit jaar in 2013 weer een historische ja, ja, Grand Prix, ja, ja, ja, het ja, ja, laatste ja. weekend van augustus en uh, de eerste twee dagen in september. We ja. gaan gewoon genieten, want dat is uh, zeker voor iedereen in Zandvoert nog een heel leuk evenement, ja. omdat we Zandvoort zo nou betrekken in ja, uh, dit ja, evenement, uh, met onder andere de optocht door het dorp. Ja. Dat is mooi. Ik uh, zie aan Coors een gezicht dat zolang ze want dit programma ten te einde moet lopen. Paul Eldering, heel erg bedankt voor al je ja, verhalen en wijsheden over veiligheid hier op het circuit van Zandvoort. Oud Zandvoort is de volgende week weer natuurlijk. Dan weer met een nieuwe gast, hoor. Ja, we hebben eerst geprobeerd uh, Fred Drochter op te krijgen voor de Oasebar. Maar ja, die moet werken die dag. Dus ik dacht, nou gaan we Willem Paap interviewen over de nachthuil. Die is er ook niet. Nou, nou ben ik bezig met uh, uh, Van der Meijen, de melkboer. De melkboer, die heeft Louis heel veel te, te vertellen, denk ik. Ja. Nou, Louis van der Meijen, die uh, heb ik van de week gesproken. En ik hoop dat hij kan. En uh, <lacht> gaan we het hebben over van der Meijen. Dat is nog niet 100% zeker, maar ik denk het haast. Lijkt me een mooi onderwerp. Uh, het is zondag hier in Zandvoort. Uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt, Paul Eldering, voor ja. je aanwezigheid hier in de studio. En uh, volgende week natuurlijk weer een oud Zandvoort. Uh, en kort bedankt voor de techniek. Mijn naam is Rob Petersen en uh, graag tot de volgende keer.